Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. De harde lockdown duurt nog zeker een maand. Winkels en horeca blijven tot 2 maart dicht, al mogen winkels misschien wel open voor afhalen. Je hoort verslaggever Xander van der Wulp. Ik denk dat je dat vooral moet zien als maatregelen om het in de tussentijd een beetje draaglijk te maken voor iedereen. Want de belangrijkste boodschap zal toch een harde boodschap zijn morgen voor heel veel winkeliers. Dat alle maatregelen die we nu kennen tot 2 maart blijven gelden. En de avondklok geldt in principe tot volgende week woensdag, maar of die goed genoeg werkt is dan nog niet helemaal duidelijk. Vooralsnog is de mededeling die avondklok vervalt, maar het zou kunnen dat er later in de week informatie komt waardoor ze besluiten om alsnog te gaan verlengen. Wat in ieder geval blijft is die maatregel dat je maar maximaal één persoon per dag thuis mag ontvangen. Die blijft sowieso staan. Morgenavond horen we meer in de coronapersconferentie. De politie heeft beelden laten zien van vijf railschoppers. die zondag in Eindhoven en Den Bosch de boel aan het vernielen waren. Ze werden vastgelegd door camera's in de stad en in winkels. Opsporingsprogramma Bureau Brabant stond de beelden vanavond uit. Dit zijn beelden uit Eindhoven. Het gaat om de man die op de voorgrond staat. en meerdere keren met stenen gooit. Hij wordt verdacht van ruiten ingooien van het koffielab op het Centraal Station in Eindhoven. en van het in brand steken en omgooien van een auto van ProRail. Direct na de rellen opende politie en justitie door het hele land De jacht op reelschoppers. Tientallen verdachten werden aangehouden. Ook werd er beslag gelegd op waardevolle spullen en bankrekeningen. Zielig vissen nieuws nog. Een maanvis die in december werd gevonden in een haven op Texel is toch doodgegaan. De tropische vis was te laat naar het zuiden gezwommen en had het heel koud. In Ecomare warmden ze het visje weer op in een aquarium, maar gisteren heeft hij toch het loodje gelegd, maakte het Natuurmuseum bekend. De maanvis is naar de universiteit in Utrecht gebracht. Daar gaan ze kijken waar die aan is overleden.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 Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu Nashville. You're listening to Nashville Radio Show. Tell me your secrets I'll tell you mine When it makes us feel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 way the days. Don't wish away the days. Don't wish away the days.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 finger. Up in my castle, I'm king of the road. Up in my castle, high above and mighty. On 18 wheels, I'm carrying my load. I rule the world with just one little finger. Just has to feel great to roll on down the mountains and the canyons in your private castle of rubber and steel like a king who walks over his kingdom. Now I know exactly how it feels Up in my castle, high above. Just one little finger Up in my castle I'm king of the road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 Is veel spiegelplaat. Turn around, run to the gulf again Wakes up, son, to say hello Says, Danny, why do you have to go? That's the way the world works, son Gotta work two weeks for a day of fun. It's over and it's just begun That's the way the world works, son They shot him down. And that's the way the world works, son. Got no second chance but the badge and gun. Keep your hands held high and don't try to run. That's the way the world works, son. It's happened. That's the way the world works, son. I'm trying to make a better.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 Remember back when love first found us with ghost of the mass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 ever come this far but i can't stop cause i'm